Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Doping is nog altijd aan de orde van de dag in de wielersport. Volgens onderzoek in opdracht van de Internationale Wielerunie, UCI... is de situatie onder profwielrenners wel verbeterd... maar wordt er nog volop gebruikt. De renners zijn overgegaan tot kleinere hoeveelheden... zodat het niet zichtbaar is bij een bloedcontrole. Treinpersoneel voert straks om negen uur actie. In het hele land zullen rijdende en stilstaande treinen... een minuut lang toeteren... Conducteurs en machinisten zijn kwaad over het geweld van de afgelopen tijd. De afgelopen vier dagen waren er drie incidenten waarbij conducteurs zijn mishandeld. De NS en de bonden willen dat de politiek extra maatregelen neemt. Buitenlandse ondernemers investeerden afgelopen jaar meer dan ooit in Nederland. Volgens het ministerie van Economische Zaken was het bij elkaar 3,2 miljard euro. Bijna twee keer zoveel als twee jaar geleden. De buitenlandse investeringen leverden meer dan 6000 nieuwe banen op. De politiebonden gaan actie voeren voor meer loon. Ze roepen hun leden op om vanaf vandaag alleen nog bekeuringen uit te delen... bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In alle andere gevallen kan volgens de bonden worden volstaan met een waarschuwing. Het ultimatum voor een hoger CAO-bod verliep gisteravond. De politiebonden maken zich ook zorgen over de inzet van wijkagenten. In de Telegraaf zegt vakbond ACP dat de agenten van hun taken in de buurt worden afgehouden. Ze worden steeds meer ingeroosterd voor incidenten, zoals ongevallen of inbraken. Geert Wilders wil dat PVV-kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen bescherming krijgen. Volgens de Volkskrant is de aanleiding een incident afgelopen vrijdag. Toen werd bij een kandidaat uit Brabant een steen door de ruit gegooid. De afgelopen weken zijn ook huizen van andere PVV-kandidaten bekogeld. Het weer bewolkt, maar overal droog. Vanmiddag breekt geleidelijk de zon door en wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 5 kilometer of langer in de Randstad. A4 richting Amsterdam, tussen Ippenburg en Dorp 5. A6 Muiden-Lelystad, tussen Almere-Buiten-Oost en Lelystad 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. A7 aan tussen Avernoorn en Weidewormen 8. 6 kilometer op de A9 richting Amstelveen, tussen het Rotterpolderplein en Badhoeverdorp. A12 richting Den Haag, tussen Boerden en Reewijk 6 kilometer. Een vrachtwagen met een klapband zorgt voor 10 kilometer op de A15 richting Europoort, tussen het Knopend Vaanplein en de Botlein rijstok is dicht. En op de A20 richting Hoek van Holland staat tussen het knooppunt Ketelplein en Maasluis 5 kilometer door een kraanwagen met een lekke band. rijstok is dicht. A27 Almere Utrecht 5 kilometer tussen Hilversum en Utrecht Noord. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is even na twee uur, de Russian and De single van The Bullets. En daarmee is het tijd geworden voor een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag allemaal. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, daar zijn we weer en de zon schijnt en, weer. Hè? Het zonnetje schijnt weer. Ja, wel. Niet alleen buiten, maar ook hier binnen. Leuk dat je er bent Rob. Ja, jij ook. Welkom. Ja, weer om drie uur live uh, vanaf de Tolweg 10 Uw lokale zender ZFM met Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Nou, vandaag, vorige week had ik mij even versproken. Hè? Ik dacht dat SV Zandvoort tegen Ouderkerk speelde. Dat zei ik vorige week. Maar vandaag is het wel goed. Oké. Okay. Dus uh, ze spelen vandaag thuis tegen Ouderkerk. En daar is voor ons aanwezig John Lemmens. Die gaan we dus om tien over half drie voor de eerste keer bellen. Verder hebben we natuurlijk de vaste items... zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand... want er zijn weer de nodige evenementen in en rondom ons prachtige Zandvoort... die uw aandacht verdienen en dan kunt u gelijk even meeschrijven. Het weer is, ziet er mooi uit. Blijft het zo, wordt het mooier, wordt het minder... dat hoort u allemaal om half drie tijdens het weerbericht. Om half 5 hebben we dieren dier van de week... en we hebben een poes in de aanbieding, wederom in de aanbieding... en die luistert naar de naam Gnauw. En uh, het gedicht van de week uh, om kwart voor vijf... waar ja, kan het eigenlijk anders over gaan dan over muziek... Hè? want dat is ons, wat ons, ons allemaal bindt, hè Rob? Ja. Dus uh, het gedicht van de week, een prachtig gedicht... een echt een tranentrekker van het eerste uur. Dat om kwart voor vijf, uh, uh, en de titel is Muziek. We hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... tussen de muziek door. Verder hebben we om kwart over vier natuurlijk het Pit Report. Dus, uh, en terwijl er momenteel gereest wordt op het circuitpark Zandvoort... de Final Four is bezig. Die is om twaalf uur begonnen... En en de finish wordt rond de klok van 4 uur verwacht. En mocht u nou in bezit zijn van een ZFM-app, nou mag jij. Ja, dan kan je de lifetiming volgen van deze race. Ja, waar moet je dan uh, onder evenementen kijken? Gewoon even onder evenementen of onder nieuws. Dan okay. Staat hier allebei. En dan kan je een link naar, uh, de, de, de directe scoren, hè? En dan kan je zelfs de baan volgen. Dat is echt uh, heel mooi. Oké, okay, goed. Dus genoeg reden om ook de komende drie uur... naar lokale radio te luisteren. ZFM Zandvoort. Zandvoort op zaterdag. En uh, met heerlijke muziek. Ja, hij komt naar Nederland, hè? Paul McCartney. Deze zomer in het Ziggo Dome. Ja, alleen Ruud kan er niet bij aanwezig zijn. Ah. Nou, Ruud, voor jou hebben we wel een plaat, hoor. Hier is hij? Hope of Deliverance. om deze we op de zaterdagmiddag weer eens terug te horen. door de Paul McCartney en Hope of Deliverance. elf over twee nogmaals een hele goede middag... en welkom bij Salford op zaterdag. Op het moment, en ik zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. En gaan wij nog naar de Sigodom. Ja, jij zei het, hè, hij komt naar Nederland. Ja. En, daar had ik wat informatie over. Zoals gezegd, Paul McCartney, Sir Paul McCartney, moet ik zeggen... komt weer naar Nederland op zondag 7 juni geeft de voormalige Beatle een concert in het Ziggo Dome in Amsterdam. Dat heeft concertorganisator Mojo af, uh, gisteren bekendgemaakt. Het optreden vindt plaats in het kader van zijn wereldwijde Out There Tournee. Deze begon 18 maanden geleden en is inmiddels al gezien door meer dan 2 miljoen mensen. Het populaire lied Yesterday staat in Sir Paul's Tour Centraal. Hij noemt het het belangrijkste lied van zijn tour. Hij zegt dat dit nummer een eigen leven heeft geleid... omdat mensen deze zo enorm waarderen. McCartney trad drie jaar geleden voor het laatst in Nederland op. Toen gaf hij een geweldig concert in Ahoy in Rotterdam. Ook staat hij in mei, juni en juli in Engeland, Denemarken, Frankrijk... Zweden en Noorwegen op het podium. Maar belangrijker, op 7 juni in het Ziggo Dome in Nederland. Dus als u kaarten wilt hebben, kijk even op de agenda van Ziggo Dome... of op de website van Mojo. En ik zou zeggen, ja, het is een uniek concert. Dus als je een fan bent van Paul McCartney... is het bijna een must om daar naartoe te gaan. Ja, en we hebben onze collega Ruud zegt, ik zei het net ook al... Hè? fan eerste klas, en die kan er niet heen. Ach, ach, ach. Zielig, zielig, zielig. Maar goed, wel lekker genieten van de muziek dus van Paul McCartney. Ze Hope of Deliverance. De jaren 80 die gaan heel even op bijna alle radiozenders in Nederland, behalve, nee, ook bij ons. Te horen van deze muziek. Door de Anders Nielsen en Salsa Tequila. Jawel, heb je ook zo zien in de zomer, Albert Jan? Uh, niet alleen ik, maar iedereen ik. Iedereen, we zijn eraan toe. Ja, ja, ja we hebben ook zo'n natte en koude, grijze winter gehad. Ja, gelukkig weinig sneeuw en ellende. Ja. Dat, dat scheelde weer. Dat was dan weer mazzel, maar het wordt tijd dat we weer lekker naar het strand gaan. Goed, uh, Zandvoort, nieuws in het kort. Allereerst, raadslid Cohen sluit zich aan bij gemeentebelangen Zandvoort. Het is, is een beetje een best ingewikkeld verhaal... want de verhoudingen uh, tussen de oppositie en de coalitie komen nu anders te liggen. Na de vergadering van afgelopen 3 maart is de gemeenteraad weer compleet... met een uiteraard andere verhouding oppositie-coalitie. De heer Cohen neemt de plaats in van de heer Simons, ouderenpartij Zandvoort... die in januari overleed. Direct na zijn installatie als raadslid maakte de heer Cohen bekend... dat hij toetreedt tot de fractie van... Uh, Gemeentebelangen Zandvoort, Natuurlijk nog. Deze partij is in tegenstelling tot de oudere partij uh, Zandvoort een oppositiepartij. De heer Zandbergen, D66, zet vraagtekens bij deze handelswijze. Politie op zoek naar doorrijder Herenweg. De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding op dinsdag op de Herenweg. De 35-jarige vrouw uit Heemstede, Heemstede fietste hier rond het 7 uur s avonds. Met voorop in het kinderzitje haar tweejarig zoontje. Ze wilde links afslaan naar de Zandvoortslaan... toen er vanaf die straat een auto links afsloeg in de richting van Haarlem. De fietster probeerde de auto te ontwijken door haar stuur opzij te sturen... maar kon niet voorkomen dat de auto haar knie raakte. De automobilist reed door. De fietster bleef achter met een pijnlijke knie... en moest ter controle naar de, de, de arts... De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding. De doorgereden automobilist is circa 65 jaar oud. Bij hem in de auto zat een vrouw. De auto is donkerblauw. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie in Heemstede. Politie rijdt hertdood op Zeeweg. Een politiewagen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag veel schade opgelopen bij een aanrijding met een hert. Agenten reden over de zeeweg onderweg richting Zandvoort... toen er vlak voor camping de lakens plotseling een hert overstak. Het dier overleefde de klap niet en de politiewagen liep forse schade op. De agenten zelf bleven ongedeerd. Een werkingsbedrijf moest eraan te pas komen... de zwaar beschadigde politieauto weg te slepen. Op de zeeweg gebeuren regelmatig ongevallen waarbij herten betrokken zijn. Een vrouw aangehouden voor meerdere diefstallen. De politie heeft vorige week een 69-jarige vrouw uit Heemstede aangehouden... op verdenking van meerdere diefstallen van onder andere sieraden en portemonnees. De vrouw werd op dinsdag 24 februari door de politie aangehouden en ingesloten. Bij de aanhouding trof de politie in haar woning meerdere goederen aan... die van diefstal afkomstig waren. De politie heeft een nader onderzoek ingesteld. En heb je al die borden gezien in de Haltestraat Ja, en wat gaat daar pleiden? gebeuren? Ik heb geen idee wat daar gaat gebeuren, maar misschien dat het wat te maken heeft met de herinrichting van de Elsterbacherstraat en Kruid Kuindersstraat van start, want de Elsenbachstraat en de Kuindersstraat krijgen een nieuwe inrichting. Aanstaande maandag 9 maart starten de werkzaamheden en wordt eerst gewerkt in het gebied van de Zeestraat tot de Drap naar het station en daarna in het gebied uh, van de trap tot aan de ja. Naar verwachting zal de werkzaamheden eind april afgerond zijn. De herinrichting van de Elzenbachstraat en de Kuindersstraat... maakt onderdeel uit van het project Entree Zandvoort. Dus wellicht had het daarmee te maken. Nou, ik denk het niet, maar... Nou, mocht het een andere bestemming hebben, dan horen we dat graag. Ja, we horen het heel graag. Bel even naar de studio 5730393. En help ons uit de droom. Ja, vanaf 9 maart dus een gedeelte van de Haltestraat waar je niet mag parkeren. Dat is ons plein. En tot hoe lang dat duurt, dat staat er niet bij. Dus het kan ook tot na de zomer zijn of zo, hè. Er zijn alle Duitsers alweer uit Standvoort verdwenen. Of Duitsers gesproken. Hier is Marianne Rosenberg. Is Pindy? Really. Ik moet zo waarschijnlijk wel afvragen van waarom draai ik deze plaat nou weer? Hè? Hoe kom ik hier nou weer op? Ik zat uh, gisteren heel even in een café aan de Halterstraat... En toen hadden we het weer over uh, raadje plaatje. Oh, ja jawel. Nee, ja. Ook met Team 2, wie Team 2 geworden is en zo. En Andor was er ook en die zei van nou, weet je nog, Marianne Weber, Rosenberg. Jawel, ik ben wie doel, je hoor hem bij CFM op de zaterdagmiddag. We gaan op naar het CFM weer bericht met deze van Olly en Jerry. Als onze collega Ruud Jansen van uh, CFM-Linster aan het luisteren is had dan. En denkt hij, ja, daar komt weer een plaat van de jaren 80 aan. Inderdaad Ruud. Dat was weer een eentje. de Ollie en Jerry en Desna Stapping naar nou. stijl. En dat uh, komt een beetje uit, uh, uit de tijd van de breakdance-muziek. Hij had heel veel van die beetjes die van die uh, lekkere breakdance muziek maakten destijds. Waaronder deze Olly en Jerry. 25 jaar, ZFM Westkust, weerbericht. Het is 1 over half 3, we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Hier is collega Vos. Het is vandaag mooie lenteweer met flink wat zon. Wel trekt er sluierbewolking over de regio, maar daar heeft de zon niet of nauwelijks last van en het blijft droog. De wind waait uit het zuidwesten en is duidelijk aanwezig. In de polder waait het veelal matig tot vrij krachtig... en aan de zee ook krachtig windkracht 4 tot 6. Met die wind wordt zachte lucht aangevoerd... waarin de temperatuur oploopt naar een graad of 11, 12 vlak aan zee... en naar een graad of 14 elders in de regio. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Blijft het overal droog en bij een matige en zeekrachtige zuidwestenwind... daalt de temperatuur naar een graad of 4 tot 6. Morgen schijnt de zon waarschijnlijk flink, maar er is een klein addertje onder het gras. Vanuit het westen nadert namelijk een zwak front... behorende bij de Gerard. En daar, vooruit, kan vlak aan zee nevel en of mist ontstaan. In plaats van zon overgoten kan het dus aan zee grijs en kil worden. De temperatuur stijgt naar een graad of 14 in de zonnige gebieden... en naar hooguit een graad of 10, daar waar de eventueel bewolkt wordt. De zuidwesten wind wijdmatig en aan zee vrij krachtig, windkracht 4 tot 6. Maandag trekken er wolkenvelden over de regio, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een overwegend matige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 11 en 13 graden. Dinsdag en woensdag zijn de perioden met zon en uh, blijft het droog. De meest matige wind waait dinsdag uit het noorden... en woensdag uit het zuidoosten... en de temperatuur stijgt dinsdag naar waarde tussen de 9 en 12... en woensdag naar een graad of 12, 13. Aldus Rico Schreudel. Dankjewel Albert-Jan. Wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl. Binnenkort is onze eigen leks weer terug... en te horen op de zaterdagmiddag. Of ga naar www.ricaweer.nl Nu weer meer muziek. Hier is Eddie Golding. Every year Avond, maar ook op de zaterdagmiddag draaien we lekkere filmmuziek voor je... bij Salvat op Zaterdag. Je hoorde uit de film Fifty Shades of Grey. Love Me Like You Do, de single van Eddie Golding. Zometeen gaan we naar de wedstrijd van vandaag. Hebben we het over SV Zalvoort tegen Oude Kerk. Voor ons is daar ter plekke Sean Lemmens. De wedstrijd die vorige week al beloofd werd door Albert Jan. Vandaag echt op de radio. Dat allemaal naar deze plaats van Madonna weer terug naar de jaren 80. Hier is best je Up. Deze madonna kwam maar ditmaal niet te vol bij deze plaats. joh. dress you up. Ja, het is tijd voor de voetbalwedstrijd van vandaag. We hebben het over SW Salford tegen Ouderkerk. We schakelen over naar Duitsersveld. Daar is John Lemmens. Goedemiddag, John. Welkom. John, goedemiddag. Goedemiddag met John Lemmens. Hey, goedemiddag. Jij bent vanmiddag voor ons aanwezig bij de wedstrijd tegen Ouderkerk. Klopt. Nou, vertel, de wedstrijd is inmiddels van start gegaan, neem ik aan. Ja, ik heb koud rust hier, zeg het maar. Ja, ik zeg, de wedstrijd is inmiddels van start gegaan, John. Ja, een paar minuten zijn we begonnen, zeven minuten. Het is al een afgekeurde goal voor Ouderkerk. Maar goed, ja, afgekeurd is afgekeurd, is geen goal. Dus die wordt ook niet geteld. Verder zijn ze een beetje af en tasten, partijen. Uh, hier en daar wordt er best wat uh, fors ingegaan de oude gegeven te proberen ja, het spel meteen aan de hand te zetten. Want ze weten hoe speelt veel meer gecombineerd dan de andere. En uh, nou, ik moet zeggen, ja, het is, uh, er is nog eigenlijk niks gebeurd. Een afgekeurde goal. Ja, Jonas als we even naar het team van uh, SV Salvoort uh, kijken vandaag, is het helemaal compleet. Nee, Nijsselberg is nog op vakantie, maar we hebben natuurlijk Jeffrey Dekker. Nieuw in de selectie die heeft vorige week een fantastisch mooie goal gemaakt. Uh, is ook echt een aanweers voor S.V. Zandvoort. Vanuit het middenveld spelend naar de, naar de aanval toe. Komt van A de 20, althans heeft hij gespeeld. En uh, nee, kunnen we absoluut zeggen. We missen natuurlijk Nijzer, want het is best een hele mm -hmm. goede spits voor ons. Maar uh, ja, die is op vakantie. En uh, gelukkig heeft uh, Lauwens daarin, Nou, Jerry die, die, of Jeffrey, die, die komt niet meer uit, uit, uit deze selectie, Ik ben ik van overtuigd. Nee, nog even voor de luisteraars, Sean, als we even kijken naar de stand op dit moment... in de competitie van hoe sterk is Oude Kerk, waar we vandaag tegen spelen. Nou, uh, Zandvoort staat uh, op een tweede plaats. En uh, Oude Kerk, en dan loop ik even hier naar de, uh, de rangstand... En Oude Kerk staat op de 7e 8e plaats zo'n bijna 20 punten achter op S.V. Oké, okay, dus dat moet een makkie worden vandaag. Dat moet, ja, dat moet, uh, dat moet uh, ja, nee, Zandvoert moet winnen. Als je er hier niet van wint, dan ben uh, je, je niet meer in de race ook voor de kampioenschap. Weet je wat we gaan doen, John? We komen straks weer bij je terug. Bedankt voor dit moment. Cities. 25 jaar ZFM. Sail 90. Zo'n 1100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens Sail voor het eerst te zien. ZFM! ZFM! Al 25 jaar live in Zandvoort. En hier is Bekermet. Master Team. Got a message for you Temperaturen maar komen hoor, wij zijn er helemaal klaar voor. De Late Back en de Sunshine Reggae. Ja, eind van deze maand Albert-Jan, dan komt er een geweldig sportief weekend aan. En uh, ja, daar uh, zoeken ze onder meer nog heel veel vrijwilligers voor. Heel veel verschillende ja, dingen die gaan er uh, dat weekend gebeuren. We hebben het over uh, het weekend uh, van de sequieren natuurlijk. Ja, zaterdag 28 maart en uh, 29 maart.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 De hoofdafstand is 30 kilometer, die de populairste is onder de deelnemers. Heeft een uniek parcours waarbij strand, natuur en cultuur elkaar afwisselen. Dit jaar kan er voor de eerste keer ook gekozen worden voor een kortere route over 18 kilometer. Ook dit jaar is het Antonie van Leeuwenhoek Foundation het goede doel van het 30 van Zandvoort. Deelnemers kunnen bij inschrijving een bedrag leveren. Uh, bijdrage leveren voor kankeronderzoek in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Maar ook kunnen ze zich individueel of bijvoorbeeld als groep laten sponsoren door vrienden, familie en collega's. De wandelaars dragen zo bij aan de ontwikkeling van een kankertherapie op maat voor iedere individuele patiënt. Bij de editie van 2014 werd er ruim uh, een kleine 6000 euro opgehaald voor dit goede doel. Nogmaals, meer informatie www.30vanzandvoort.nl En voor fietsliefhebbers is Zandvoort het laatste weekend van maart de blaze to be, le champion. Champignon organiseert namelijk ook op die zaterdag 28 maart de allereerste editie van de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort -Zandvoort. en op zondag 29 maart de derde editie van de toertocht Omloop van Zandvoort. Inschrijven voor beide evenementen is nog mogelijk tot en met zoals gezegd zondag 15 maart. De strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort -Zandvoort is op zaterdag 28 maart is nieuw op het programma van een Champignon. De afstand van de race tussen de badplaats Zandvoort en het Vissersdorf-Katwijk bedraagt 42 kilometer en is zowel toegankelijk. ...voor de wedstrijdrijder als de recreant. De start is vanaf 12 uur bij Strandpaviljoen de haven van Zandvoort... ...en bij het slotstuk wacht nog een pittige klim... ...naar, het, naar de spectaculaire finish op de boulevard van de Noord-Hollandse Badplaats. Bij deze primeur worden 700 mountainbikers verwacht. Inschrijven voor, dit fiets evenem, voor deze fietsevenementen in Zandvoort... ...is nog mogelijk tot en met zondag 15 maart. Er is geen na-inschrijving. Kijk voor meer informatie op www.zandvoortkatweekzandvoort.nl www.zandvoort.nl Katwijk zandvoort.nl en natuurlijk op www.omloopvanzandvoort.nl www.omloopvanzandvoort.nl en daar hebben ze natuurlijk vrijwilligers voor nodig. In het, dit laatste weekend van maart nogmaals... tijdens de vier Le Champion sportevenementen in Zandvoort. Voor al deze evenementen zoekt de organisatie nog vrijwilligers. Op zaterdag, zoals gezegd, 28 maart... wordt er gewandeld bij de 30 kilometer van Zandvoort. En is er een nieuwe strandrace voor mountainbikers... Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. Op zondag, nogmaals gezegd, 29 maart... komen er 14.000 hardlopers in actie... tijdens de achtste uh, Runners World Zandvoort circuitrun. En vindt het fietsevenement de derde omloop... van.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 Aanmelden kan via vrijwilligersapenstaatje-lechampion.nl vrijwilligersapenstaatje Samen met de vrijwilligerscoördinator wordt gezocht naar een leuke en geschikte taak. Schroom niet en schrijf u in als, eh, als vrijwilliger voor dit spectaculaire sportweekend uiteraard in Zandvoort. Ja, dat gaat een geweldig weekend worden. Laatste weekend dus van deze maand maart. Meer informatie over dat weekend is trouwens ook te vinden op de CFM-app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. Zo meteen uur 2 van dit programma.